Amerikaanse tegoeden van de familie Gaddafi en van leden van het oude regime blijven wel bevroren. Volgens het Witte Huis kunnen de nieuwe Libische leiders hun land met de tegoeden op een verantwoorde manier opnieuw opbouwen. Ook de VN heeft sancties opgeheven. De tegoeden van de Libische Centrale Bank zijn daardoor vrijgekomen. De Veiligheidsraad had eerder dit jaar bijna 115 miljard euro aan Libische tegoeden bevroren. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van België met twee stappen.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 Het weer, op veel plaatsen buien, minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Overdag is het wisselvallig, met in het noorden de meeste buien, mogelijk met onweer en hagel. Het wordt een graad of 6. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie in afsluiting. De N226 Leersum richting Amersfoort. Die is tussen Maarsbergen en Woudenberg in beide richtingen dicht. En dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Welkom bij het Tweede Uur van Casa Luna. In de Tweede Uur is altijd het woord aan de luisteraar. Wij, wij formuleren een vraag die heeft vaak, of eigenlijk altijd, wel te maken met het eerste uur. Nou, het eerste uur hadden wij Jan van Dauw, Huis te gast. zilverkunstenaar, zilversmid. En de vraag die wij daarbij bedacht hebben is. Um... Ja, we zijn benieuwd naar uw verhalen over een zeer dierbaar kunstvoorwerp... of een sieraad. Een sieraad misschien wel, hè. En ook als u ooit iets moois, persoonlijks, belangrijks... of misschien wel troostrijks gemaakt heeft voor iemand anders... dan, dan zijn we ook heel benieuwd naar uw verhalen. U kunt ons bellen, 0800-1121. Dus als u ergens een voorwerp in huis heeft staan... een kunstvoorwerp of aan de muur heeft hangen waarvan u denkt... dit is zo belangrijk voor mij, daar ben ik zo aan gehecht... daar wil ik graag wat over vertellen. Omdat de aanleiding dat u het kreeg ook heel bijzonder is bijvoorbeeld. Dan kunt u bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt menen naar casaluna.ncrv.nl, casaluna.ncrv.nl. Uh, moet ik alleen nog even goed uh, inloggen, want net was de ding vol, maar dat doe ik straks wel even. En uh, er kan ook getwitterd worden naar hashtag casaluna. Er wordt flink getwitterd, maar dat gaat dan... Uh, vallen over de uitzending nog, en nog geen verhalen over uh, kunstvoorwerpen die dierbaar zijn. Het gaat wel over kavia's en over zilver natuurlijk. En uh, nou ja, waar gaat het nog meer over? Nou, daar kom, kom ik straks nog wel eventjes op. En dan hebben wij ook nog de Facebookpagina. Daar hebben wij twee foto's neergezet van, van sieraden. Um, een armbandje en een ketting. En die sieraden... die uh, die, die zijn eigenlijk precies hetzelfde. Je kunt ze niet van elkaar onderscheiden. Maar het zijn wel twee verschillende. Het ketting is een ander, ander hangertje heeft dat, uh, dan het armbandje. Ook al lijken ze heel erg op elkaar. Uh, de armband was het origineel. En dat, dat heeft te maken met uh, uh, uh, ja, t, t, het overlijden van mijn nichtje. Daarom, daarom heb ik dat nu laten zien. Omdat dat voor mij natuurlijk dan heel belangrijk is. Ik uh, heb een, een nichtje gehad in 2003. heeft een week geleefd. Van 7 oktober tot 14 oktober. Esther heet zij. En toen zij geboren is, was ik in Spanje. En toen zijn we heel snel teruggekomen. Toen we hoorden dat het niet goed ging met haar. En toen wilden wij graag iets aan haar geven. En toen dacht ik, ja, wat geef je nou een meisje dat net een paar dagen leeft. En ook niet uh, heel, heel lang gaat leven. Dat was niet zo makkelijk. Maar toen dachten wij, misschien moeten we gewoon iets moois voor haar laten maken. En toen zijn wij via een vriend bij een zilversmit terechtgekomen. En toen had ik het idee van, zei het Esther, laten we iets met een ster doen. Want het betekent ster. En die, en die zilversmid heeft toen... Een, een armbandje gemaakt. Ja, is heel mooi. Het lijkt een beetje een muntje waar een, waar een ster opgemaakt is. U kunt het dus zien op die, die Facebook-site, als u dat wilt. Daar, uh, dat, dat, dat armbandje was een klein armbandje aan vastgemaakt. Dat heeft Esther, uh, nou ja, zolang ze leefde, om haar pols gehad. En ook uh, maar tot aan haar begrafenis heeft ze dat gedragen... En daarna is er een iets langer armbandje omheen gegaan. En heeft mijn schoonzusje dat gedragen. En toen dacht mijn broer, ik wil eigenlijk ook wel eentje hebben. En toen heeft diezelfde uh, zilversmid er nog een van gemaakt. En dan heb je dus twee identieke sterren. Zilveren sterren die uh, aan een armbandje en aan een ketting hangen. En ja, die zijn voor mij natuurlijk dierbaar. Voor hun ook. En uh, ja, als het dan gaat het om verhalen bij sieraden en zilveren voorwerpen... dan uh, wilde ik dit graag vertellen. En nogmaals, ik zeg het nog één keer... op die site van van naar de Facebookpagina... daar uh, kunt u het ook even bekijken. Goed, dat was mijn verhaal. Dan nou hoop ik dat er uh, gebeld gaat worden. En tot die tijd doen wij even wat muziek. En die muziek is van Jonathan Wilson, Desert Raven. Held desire, my eyes they did admire The evening that we only thought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 Jonathan Wilson, een Amerikaanse singer-songwriter... heeft in uh, november... Uh, is het nog steeds? Dat was vorige maand. Dus november 2011 een album opgenomen. Dit nummer heet Desert Raven. We hebben het over mooie... dierbare kunstvoorwerpen... sieraden uh, die u heeft... die u in, in uw bezit heeft... waar u erg aan gehecht bent. Dus of, of iets dat u wellicht ooit voor iemand gemaakt heeft. En uh, waar die, dan, die persoon dan weer... heel erg aan gehecht is. Uh, als u wilt... Dan kunt u ons bellen, 0800 1121 0800 1121. dat zou leuk zijn. U kunt ook mailen, ksaluna.ncf.nl. Er is een mailtje binnengekomen, even kijken, van uh, Gilbert Rings, of Gilbert, ik denk Gilbert. Het is een foto, er staat niks bij. Oh ja, het is overgenomen met Wikipedia, ik weet niet wat de bedoeling daarvan is. Ik kan ook niet zo goed zien wat het is, het is niet zo'n hele grote foto. Um, maar nou ja, mocht je er een verhaal bij hebben, Gilbert... dan moet je maar even bellen, 0800-1121. En er kan ook getwitterd worden, uh, Casa Luna, oh nee, hashtag Casaluna is dat. En er is net getwitterd dat de muziek mooi was. Nou, dat is leuk om te horen. Goed, even kijken. Aan de telefoon, Arno. Goeienacht. Hi. Hallo. Goeie. Ik heb misschien een leuk verhaaltje... Uh, toen ik een jongetje was van 13, 14 jaar... Ja, toen was ik... Dat was de meeste jongetjes. Ik was dolverliefd op een meisje van dezelfde leeftijd. Mm -hmm. En uh, die ging op een gegeven moment... Uh, die trof ik bij vrienden van mij thuis. En een van die jongens... Die zat op de kunstacademie in Maastricht. Die dit uh, beeld haalde ook als hobby... Wat erbij vak. Uh, edelsmit of Goudsmit. En uh, dat meisje ging naar haar vader... Want haar ouders waren gescheiden. En die ging naar haar vader in Amerika. Daar ging ze wonen. Oh. Nou, ik was dus heel verdrietig en heel triest... En... Toen zei die jongen, ja, dan moet die, een van die jongens, die, die jongen die de kunstacademie zat, die zegt van luister, dan moet je iets geven wat ze wel mooi vindt. Ik zeg, ja, ik wil er wel een reetje geven. Zo. Dan zet ze, die jongen een helpje erbij. Ik heb er wat goud over en ik heb een mooi steentje. En hij heeft daarbij geholpen. En ik dat, uh, zijn ze goed als een kwaad gemaakt. Ik heb wat goud oh, en, over, zei hij? Wat zeg je? Ik heb nog wel wat goud over. Die had uh, wat wat van wat, wat uh, sloop, sieraden waar hij uh, dingen van maakte. Want hij deed... En hij deed ook als hobby uh, edelsmet of goudsmet. Ja, ja. En een beetje goud dat ik vanuit me kreeg. En als kontrovestatie moest ik hem uh, helpen met opruimen van zijn atelier en dit soort dingen. En uh, ik uh, heb zo'n ringetje gemaakt. Uh, hij had er gewoon een oventje voor en een spullen erbij. En dat ringetje heb ik toen aan het meisje gegeven. Die is toen vertrokken naar Amerika. En jaren daarna, nou, ik denk wel twintig uh, jaar daarna... Ben ik ben in een café in Heerlen en ik tref iemand, we zijn aan het praten en daar zat een vrouw bij en die presenteert mij op een gegeven moment een sigaret. Ik zeg, god wat een uh, leuk, uh, leuk ringetje heb je daar, hoe kom je daar aan? Nou, dan zegt ze, dat gaat je eigenlijk uh, niks aan, dat is gewoon heel, dan uh... zegt nou dat weet ik niet, want ik, ik uh, heb dat ringetje ooit gemaakt voor een meisje wat ik even van hield. Dan ja, zegt ze, dan ben ik dat meisje, want uh, dat is nog steeds dat ringetje, dat heb ik altijd bewaard en omgehouden. Echt waar? Nou, dat was, ja, dat was een heel leuk verhaal. Ja, dat was, euh, nou, ik moet zeggen, dat was, dat was heel grappig. Dat is wel heel toevallig. En, ja, en, nou en paste, heel toevallig. Kijk, ze kwam was... ze uit Heerlen, oorspronkelijk. Ja. En ze is gewoon naar het Amerika-avontuur teruggekomen in Heerlen. En hier gaan we wonen en heeft uh, ze geweest en gevestigd uh, met haar man. En, uh. Maar goed, dat ringetje had ze gewoon altijd uh, bewaard en onderhouden, Dus dat was wel heel leuk. Maar ze was veertien toen, zo'n ringetje past dan toch helemaal niet meer? Of? Pardon? Oh, de ring past toch niet meer als je 14 bent? En, uh, ja, die, had, nee, die past uiteraard niet meer, maar die had ze laten, laten vergroten. Dat was natuurlijk een klein kunstje. Ah, oké. Okay. Maar ik ik wel het ding gewoon de vorm wat ik gemaakt had. En het was een beetje, ja, een beetje niet klunzig, maar ja, toch niet als... Uh, maar ze hadden het gewoon altijd bewaard en het was gewoon een heel dierbaar ringetje van geworden. En uh, ja, heel leuk. Het een hele leuke arme geworden, dus uh, dat wil ik even vertellen. Ja, en was je gelijk ja. weer verliefd, of niet? Nee, nee, dat, nee, ze was op een. Kijk, ik was toen verliefd op het meisje van toen. Ja. En zij was verliefd op een jongetje van toen. En zij was nu een, een heel andere vrouw geworden. En ik was eigenlijk ook een heel andere kant dus die groeit. En ja, gewoon dus een leuke, leuke verstandhouding gebleven, maar niet meer als dat. Je hebt hem nog wel vaker ik, gesproken? Ik heb hem al een aantal keer gesproken, ja. En uh, vaker, begin wel vaker, het begin wat vaker. En op een gegeven moment, ja, je gaat toch je eigen weg weer. Ja, dingen gebeuren zo. Ja. Je, je, je groeit verder. En, uh, maar het was wel heel leuk, ik moet zeggen dat uh, uh, ja, dat was wel een, heel, een hele leuke ervaring, moet ik zeggen. Ja, nee, ik kan ik me nou, voorstellen. Die, na, al die, na al die tijd, en denk je nou, ik heb het er niet voor niks gemaakt en dat was waarschijnlijk meer dan alleen maar een soort, uh, soort kallerverliefde, maar nee, het was gewoon een, uh, nee dat, was, dat was het gewoon, dat, was gewoon en dat vond ik wel heel leuk. Dat nog nog leuk. één vraag erover, kun je het ringetje nog even beschrijven, weet je nog hoe het eruit ziet? Ja, het was een, een, een groep, en daar ben ik over die namen denk ik, een, een hele felle groene steen. Uh, het toen, ik, was, ik ben even de naam daarvan kwijt. maar en, en dan een beetje in de hoofd, in, in, in de vorm van een, een, een, een die ging een beetje, uh, hoe zeg je, een maanvorm uh, boven. Zo'n dus half maantje. En waar je, zeg, waar die neus zal zitten bij een schrik op die maan, dan had ik dat steentje, dan, uh, dan had die jongen mij geholpen, dat steentje in vastgemaakt. Hm. Maar het was een hele felle groene steen, maar ik weet niet meer hoe dat heet, oh, die naam van schoten. Smaragd, kan dat? Nee, geen smaragd. Jade? Nee, hoe zei je? Jade? Uh, Jade is nee. ook groen, volgens mij. Ja, ja, ja. Toen kan maar geen of iets, ik weet het niet meer. Maar dat ben ik even, nee, dat ben ik gewoon even de naam kwijt. Oké. Okay. Maar een mooi ringetje nu. Nou, ja. leuk, leuk. Echt een heel bijzonder verhaal. Ja. Dankjewel voor het bellen. Ja, leuk, man. Oké. Okay. Goeienacht. Het mooie, mooie, mooie uitzending nog. Dankjewel. Also, mooie Do okay. Doeg. Bye. Uh, Arno, was dat. Ja, ik noem nog even het telefoonnummer. Als u een, een heel dierbaar voorwerp in huis heeft, of uh, ooit iets weggegeven heeft aan iemand, dan. Nou, dan mag u bellen, 0800 1121. Kan dus een kunstvoorwerp zijn, kan ook een sieraad zijn... waar een speciaal verhaal bij hoort. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl... en u kunt twitteren naar hashtag Casaluna. Er komt iets binnen uh, op de mail. Hoi Klaas, drie jaar geleden heb ik beleidenis gedaan in mijn kerk. Mijn familie was daarbij. En van mijn grootouders kreeg ik een heel waardevol cadeau... Niet waardevol in termen van geld. Het is een huurgenoten kruisje aan een zilveren kettingje. Je kent het symbool vast wel. Het is waardevol voor, voor, waardevol voor me vanwege de gedachten. Het brengt me geen geluk en werkt niet als een amulet. Maar het zegt me: Hé, hey, jij koos toch eens voor God. Als ik er naar kijk en dan denk ik, oh ja, lees dat dan ook naar. Doe er eens wat mee. Groetjes van Carlo. Ga ik ook nog eventjes naar het Twitteren kijken. Nee, naar de muziek is er niks meer gekomen. Nou, gaan we kijken of de volgende plaat ook nog wat oproept... bij onze luisteraars. Oh, in ieder geval bij mij. Het is mijn held, Raymond van het Groenewoud. Goedemorgen, ouwe rotkop. Dat is dan weer iets minder vriendelijk. Uh, oktober 2011 uitgekomen. Het album meet de laatste rit.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 Raymond van het Groenewoud, die is nog steeds bezig. En dat is maar goed ook Goedemorgen, oude rotkop. We hebben het over dierbare voorwerpen, dierbare kunstvoorwerpen... dierbare sieraden die, die u heeft of die u ooit heeft weggegeven... aan iemand die misschien wel heel belangrijk zijn of waren. Troostrijk zou kunnen in ieder geval iets heel moois, persoonlijks. Noem maar op, al uw verhalen zijn welkom. 0800-1121, 0800-1121. Als u wilt mailen, casaluna.ncrv.nl... casaluna.ncrv.nl... en als u wilt twitteren, hashtag Casaluna. Herman, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, ik hoorde net uh, een interview met die, met die Silversmith en uh, ja. dat vond ik geweldig. Hij uh, presenteerde zichzelf eigenlijk meer als ambachtsman, terwijl mijn algemeen aanvaard kunstenaar... Ja, een uh, gerenommeerd kunstenaar, Jan van Nouwen. Ja, wel... precies, maar hij... hij en de, de, daardoor moest ik meteen denken, uh, de laten vroeger uh, verhalen voor dierbare kunstwerken. En toen ik, uh, ik denk een jongetje van veertien was, ik kwam vroeger heel veel in het gemeentemuseum in Den Haag. Dat vond ik erg leuk, en, maar goed, het trok me niet zozeer dat ik kunstnaar kunstenaar ben, maar wel om naar te kijken. Ik was een beetje jaloers van. Ja. Maar elke, als 14-jarige mocht ik van mijn vader een cadeau uitzoeken bij een, een, een winkel met prenten. En uh, daar koos ik een, een houtsnede. En uh, was nou, goed dat was niet helemaal wat mijn vader zich voorgesteld. Had ik nog meer een oud-stadsgezicht van Den Haag of zo Maar ik was een, een vrij abstract uh, werk. En gewoon omdat het me aansprak. Want ja. zoveel wist ik er niet van. En later ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen. En dat was van, van Gert Arns Ja. En uh, Gert Arns is een, een kunstenaar, ontdekte ik dus weer veel water Die uh, een stijl heeft ontwikkeld. Zeg maar, de Weemse stijl, zal ik het maar noemen. En dat zie je nu nog overal, iedere dag, werkelijk, werkelijk overal. Want die, heeft die hele gestileerde borden heeft die bedacht van bijvoorbeeld ingang, uitgang bij stations, en ja, ja. bagagedepot. En, uh, is, uh, en het, het mooie is dat die afbeelding die ik gekocht heb, die, die houtsknede, die heet Amkai. En ik had ook altijd al wat met de zee. Ja. En ik heb ook gevaren. En uh, nou, als je vaart, dan, uh, dan leef je met een plunjezak en verder heb je niet zoveel. En dat heeft denk ik toch mijn 27e, 28e geduurd. Maar Amkai ging altijd mee. Dus als ik dan een hut had ergens, dan was dat, nou, ik wil niet zeggen het eerste wat ik ophing, zo theatraal, of dat lucht ook allemaal weer niet. Maar als ik dan wat langer in zo'n hut zat, dan ja, hij was hij altijd bij me. En uh, dat is nog steeds zo. Hoe groot is het dan? Nou, het, ja, het is, uh, die, die houtsnede zelf is, is misschien een A4. daar zit een, ja. een paspoortje en een lijst omheen. Dus dit is wel een ding, ofzo. Maar ik bedoel, het is niet dat je, ik, bedoel, ik loop niet te sjouwen daarmee, nee, is niet... als je dat bedoelt. En, en... en ik vaar u al lang niet meer. Hij heeft nu gewoon een hele mooie plek in de woonkamer natuurlijk. Maar na uh, wat is het, dertig jaar, verschuilt hij mij in ieder geval nog niet. En tot mijn grote vreugde, moet ik zeggen, was ik nog niet zo heel erg lang geleden weer in het gemeentemuseum. En daar hangt hij inmiddels ook, niet dezelfde afbeelding, weliswaar, maar uh, uh, wel het werk van deze man. En de link wat ik dus zo leuk vond. Als je zijn werk bekijkt, is hij ook ja, wel een kunstenaar, maar ook gewoon iemand van het... Ja, er moet brood op de plank komen. Dus hij maakte uh, uh, omslagen van boeken, hij maakte illustraties. En hij maakte dus ook dit soort ja, gestileerde afbeeldingen. Maar ook voor uh, bijvoorbeeld een chemische fabriek. Allerlei symbolen voor bepaalde stoffen en zo. Maar de, de, de, het knappe daarvan is, er zit geen lijntje te veel in. En iedereen ziet meteen wat het is. Of je nou een Chinees bent, of, of, of een ja. Indiaan of een Europeaan. En iedereen ziet meteen, hé, nee, daar is de uitgang, daar is de ingang. Ja. Dus in een heel internationale uh, beeldtaal. Kan je nog even zeggen hoe, hoe, hoe dat, uh, die houtsnede die jij hebt eruit ziet? Ja, de, de, de, de, de mama is ook uh, nogal uh, links. Uh, uh, in de jaren dertig een Jood in Wenen. Dus nou, je, ik bedoel, iets historisch onderlegd kan je iets voorstellen bij de positie... zeg maar, die had het ja. niet altijd makkelijk. Nee. Hij maakte allerlei ook politiek getinte tekeningen... want dat was echt zijn, zijn passie. Zeg maar. En deze heet al Amkai. Het is een, een, een, een kade... en een schip. Dus het is eigenlijk een witte band... dan een zwarte band. En in die zwarte band zitten drie cirkeltjes. Dat zijn de padrijspoorten, maar dat zie je dan ook meteen. Dat zie je in een bovendek. En op het bovendek staan vier rijken... Een beetje een cliché fabriekdirecteur, een beetje gezet. Bolhoedje op, monocle in, uh, een kettinghorloge. Er staat een, een, een, een beetje zo'n zo keurig jonge vrouw met een hoedje en een rokje, staat daarnaast. Op die kader staan vier havenarbeiders. Ja. De gein is die havenarbeiders. Drie van de vier die kijken naar rechts. En eentje kijkt je recht aan. En daarboven staan vier rijken. Kijken drie, die kijk je aan eentje kijkt naar rechts. En ik heb dus al 30 jaar gesprekken met mensen van wat de kunstenaar daar dan mee bedoelt ja. heeft. En wat denk je? Nou, ik hou het op dat de dat ze hoopvol naar de nieuwe tijd kijken. Dus ik zie het als iets heel positiefs. Nee, ja. maar, maar goed, dat is mijn interpretatie. Ik heb helemaal geen enkele reden om dat. Ja. Dat is heel ja, uw ja, Maar en... het is heel bijzonder dat iemand die, die zeg maar iets vanuit zo'n. Wat hij zei zonder pretentie, gewoon maakt omdat hij het moet maken. En dat dat, uh, ja, dan, dan kan je dat je hele leven met je meedragen. Dat blijft, ja, dat blijft ook, dat hoort erbij. Dat is het deel van, uh, ja, van, van je verhaal. Ja. Vindt, ja en maar. waar is de houtsnijder nu? Nu bij mij in de woonkamer. Zie je hem nu? Pardon? Zie je? Kun je hem nu zien? Nee, nee, ik zit nu in de auto. Ah, oké. Okay. Nee, ik ben onderweg. Maar uh, ik, ik, ik straks. Uh, straks kun je uh, er weer naar kijken. Een uur. Ja. Hey, Herman, dankjewel voor het verhaal. Hè. Goeie reis nog. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Ah, ja. Pim. Ja, goeienacht, meneer Klaas. Uh, ik heb helaas de eerste deel van de uitzending gemist. Ja. Maar ik hoorde de vraag over sieraden, en dat boeit me enorm. Um, ik heb uh, vroeger uh, geprobeerd als amateur ook zelf sieraden te maken. Yeah. Maar daar moet je erg veel geduld voor hebben en toch een soort vingerspitsengevoel. en dat heb ik te weinig. Maar ik vind het wel uh, heel uh, mooi om uh, zo af en toe eens wat te ontwerpen en uh, nou heb ik uh, pas geleden een, uh, aan een kunstenaars hier in mijn omgeving gevraagd of zij een ontwerp dat ik uh, heb gemaakt wil gaan uitvoeren. Want ik heb zelf gemerkt hoe moeilijk het is om iets wat je op papier hebt... om dat ook drie-dimensionaal te maken. Dat is best nog heel lastig om ja. uh, met metalen en te werken. Dus nou gaan we dat binnenkort uh, samen bekijken. En ik ben erg benieuwd uh, hoe dat dan gaat worden. En uh, nou ja, dat, dat vond ik wel leuk om even te vertellen. Om dan te kijken of iets wat je gewoon in gedachten hebt ook uh, heel concreet kan worden. Hoe, hoe ziet het eruit? Wat heb je gemaakt? Um, het, is, uh, het zijn eigenlijk twee, uh, ronde, uh, twee halve bogen die in elkaar overlopen. En dan de ene is uh, geelkleurig en de andere witkleurig. Het liefst zou ik het natuurlijk van wit en geelgoud hebben. Maar we beginnen heel simpel met, uh, met messing en alpaca. Alpaca is een soort, uh, soort ja, nepzilver, zeg maar. Een wit, wit metaal. Ja. Maar uh, dan kan ik het eventueel, als het mooi gelukt is, uh, later nog eens uh, wat verder. Uh, Misschien in, in, echt in goud en zilver doen, maar dat is op het ogenblik erg duur. Ik was eh, vroeger altijd van mening dat een man geen sieraden hoorde te dragen. Maar eh, ik heb in mijn omgeving. Er waren er een aantal mannen die dat wel droegen. En dat vond ik toch ook wel mooi. En eh, ik ben er een beetje op teruggekomen. Een, een man kan ook best wel een, een mooi sieraad dragen. En, eh, een ander verhaaltje is nog dat ik altijd erg geboeid was door een hele mooie opaalhanger die mijn moeder had. En uh, daardoor ben ik in eerste instantie ook erg van opalen gaan houden. En later ook van uh, allerlei andere sierstenen. En dat is een, uh, ook een hele boeiende wereld. Daar kan je zoveel, uh, zoveel in ontdekken. En er uh, zo, valt zoveel over te leren. Want als je zegt, ja, in de, na, daarnet was uh, aan bod een groene steen. Ja, er, is, er zijn zoveel, enorm veel groene stenen. En in blauw heb je nog meer mogelijkheden. Maar ik vind dat enorm boeiend. Uh, dat zijn ook echt natuurproducten. En uh, het is schitterend dat de natuur zulke opalen, bijvoorbeeld zulke prachtige dingen kan, uh, kan voortbrengen. Ja. Je zei net, uh, vroeger vond ik dat mannen geen sieraden mochten dragen. Nu, vind ik het, nu, nu denk ik het daar anders over. Wat, wat draag je zelf aan sieraden? Uh, nou, meestal uh, een hanger. Ik ha uh, dus geen uh, ringen vind ik lastig. Dat uh, zit maar in de weg maar meestal een hanger. Ik heb uh, wat opaal en wat sierstenen of soms, soms. Ik ben met iets heel eenvoudigs soms al heel blij. Iets wat een beetje glinstert. En, uh, dus ik, ik kan. Uh, ik heb wat simpele dingetjes en dan kan ik ook eens afwisselen. Dus uh, dat uh, ja. Maar zijn dat korte kettingjes? Uh, ja, die draag ik dan vrij kort om de hals. Zodat je ze wel kunt zien. Want anders heb je het er nog zo. Ja, dan, dan staat het bovenste knopje van mijn overhemd open en dan hangt het dus zeg maar in het in het kuiltje van mijn nek. En uh, ik, vind, ik probeer het ook altijd een beetje aan te passen bij de kleur van de kleding. En ik vind het anders, uh, van, van, zowel van, vooral van vrouwen, maar ook van mannen wel heel boeiend om te zien uh, wat zij dragen. Want meestal zegt het ook wat over de persoon. En, en, en of, of ze het mooi met hun, uh, met hun kleding kunnen com combineren. En dat, dat, het, kan, het kan zoveel extra's geven aan je uitstraling. Als je een mooie siera draagt bij je, passend bij de kleding. Ja. Yeah. Dat... Uh, ja, ik vind het een heel boeiende wereld. En ik moet dan morgen maar proberen of ik uh, het interview met uh, de, de sieradenmaker... nog kan terugluisteren. Ja, dat kan. Op de zaad. Hey, Casaluna.ncrv.nl ja. ja, ja. Uh, Pim, uh, sieraden zeg iets over de persoon. Wat zeggen jouw sieraden over jou? Um, nou, een opaal is, uh, is een, een steen die dus heel veel verschillende kleuren heeft. En die wisselt telkens uh, bij... Uh, bij de wisseling van het licht. En het geeft voor mij aan, denk ik, dat ik een beetje wispelturig ben. Dat ik uh, moeilijk kan kiezen. Uh, dat ik het liefst van alles een klein beetje zou willen hebben. Uh, dus uh, ja, dat is wel zo'n beetje. Hm. Het, uh, en het, in veel gevallen, dus een beetje ten onrechte, een opaal wordt ook wel een ongeluk, ongeluksteen genoemd. Omdat hij betrekkelijk zacht is. En uh, vroeger bij het zetten, je moet... Je moet Best goed uitkijken bij het vatten van zo'n opaal, omdat die dan inderdaad vrij snel kan barsten. Dus het is ook, het is, ik ben ook wel een beetje kwetsbaar, een beetje, beetje, ja, je moet er voorzichtig mee omgaan, zeg maar. Ja, dus, uh, maar het, het is een, het is een hele, hele mooie, boeiende steen en geen enkele opaal is dezelfde. Dus, uh, dus zo'n variatie is uh, werkelijk grandioos. Ja, en wat heb je nu om? Um, ik ben in de gelukkige omst Nu op het ogenblik niks. Maar ik, ik, ik heb uh, ben gelukkig in de, uh, de gelukkige omstandigheid uh, geweest dat ik vanochtend een, uh, een, een hele mooie opaal kon kopen. En uh, die heb ik nu in mijn handen. Daar ben ik uh, heel erg blij mee. En de, de mooiste sieraden zet ik dan ook op mijn bureau. En die uh, staat nu wisselijk wel eens af. Die staan in een standaardje. En uh, daar kijk ik dan met heel veel plezier naar. Dat geeft mij uh, ja, een enorme gevoel van. Uh, van, ja, geluk en uh, van schoonheid. Ja, en je bent je niet minder mannelijk gaan voelen? Nee hoor, zeker niet. Dat, uh, <laughs> dat, uh, ik ik uh, had vroeger ook al voor, we hadden een leraar die droeg uh, die had zo'n zo soort, uh, uh, zeg maar zo'n knoop, een hele mooie gekleurde knoop, had hij dan aan een koord om zijn nek. En dat vond ik altijd al heel erg boeiend. En dat uh, stond hem ook goed. Dat, uh, en dat werd hij niet, uh, niet minder mannelijk, hm. hoor. Oké, okay. nou, hartstikke mooi. Pim, dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. En veel, en veel plezier met luisteren morgen dan. Dag, Daag, bedankt. Rob Harmelink. Ja, hoi. Hallo. Ja, ik hoor jullie programma. Ik vind het ontzettend leuk. Nou, Om over mijn vak te horen. Over um, je vak te horen? Uh, ja, ja, ja, ja, ik ben Goudsmit. Oh. Um, ja. Er is ook een wielrenner, of, of er was een wielrenner die zo heette? Wat zeg je, sorry? Een wielrenner, Rob Harmelink. Ja, dat hoor ik vaker, ja. ja. Oh. Niet, niet dat ik er iets van weet, maar... Maar in ieder geval, ik vind het erg leuk om over mijn vak te horen dat mensen gepassioneerd zijn over sieraden. Dat ben ik zelf heel erg. Het is leuk, ik ben nu op het ogenblik ook aan het werk. Nu? Uh, ja, nu is het nog steeds, ja. ja. Wat ben je aan het maken nu dan? Uh, nou, ik ben op het ogenblik bezig met een paar oorstekers voor een het uh, maken. Die komen ze morgen ophalen. Een oorstekers? Ja, een paar oorstekers, gouden oorstekers. En zij wilde dat uh, ja, eigenlijk een beetje naar haar eigen idee. ...in het midden wat opgebolden plaat daaromheen wat wij noemen een entourage. En die entourage die is volgezet met briljant. En ik ben op het bezig om de briljant te zetten, alhoewel het is eigenlijk net klaar. Het moet, maar het, moet, het, is, oh, het is klaar nu? Ja, het is nu, het is nu net klaar. En moet het nog drogen? Nou, dat wil zeggen, om dat te zetten moet je dat... Um, het is niet zo groot, dus je kunt het niet heel goed in je handen houden als je er briljant in wilt zetten. En um, dan zet je het in een lakstok ja. en om het vast te houden. Nou, ik heb nu net, heb ik het uit de lakstok gehaald. Het zit nu net in de tri om de lak er eigenlijk af te halen. Ik sta nu net een beetje in het potje te roeren waar het in zit. En dan komt het er zo uit en dan ga ik het polijsten. En dan denk ik dat ik er maar mee op hou, want het wordt van het hele weekend ook werken, ook zaterdag en zondag. Want het is erg druk voor de kerst. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ja. even deze, deze twee oorstekers. Ja. Ben je tevreden? Um, ja, het is betrekkelijk eenvoudig. Um, tenminste, volgens om te maken. Ik, doe dit al, uh, ik ben begonnen op mijn zestiende. Ik ben nu 67. Oh, oh dat klinkt jong. Um, ja, dus ik, ik doe het al pakweg, zo'n 53 jaar. Uh, ik zit op een atelier. Maar mag erin. ik even, uh, Rob? Ja. 16? 67? Ja. Ja. 67 min 16? Ja, ja, ja. Dat is geen 53, hè? Nee, nee, nee. even denk je nou, dat is laat. 51. <laughs> dat is voor mij ook klaar, ja, ja, ja, inderdaad. Nee, ik heb een atelier, ik werk voor mezelf. En een atelier en een winkel. En ik, de wek, ik heb zeven goudsmeden aan de gang. Dus het doen best heel erg, veel. Je hebt zeven, ja. zeven goudsmeden ja, ja, ja. die zeven voor jou is, werken. Ja, een vrij groot atelier, ja. ja. Oh, wat leuk. En, maar zelf moet je dus ook tot uh, half twee s nacht doen? Nou, weet je, het, het, het fijne, Klaas, dat is de overdag rinkelt de hele dag de telefoon. Als je met uh, zeven goudsmelen aan het werk bent, te We doen eigenlijk alleen maar exclusief werk. Ook voor veel juweliers, ook maar voor ons eigen bedrijf. Um, dan rinkelt de hele dag de telefoon en de jongens die vragen, hoe zal ik dit doen, hoe zal ik dat doen, hoe wil je het dit, hoe wil je dat. En dan zijn ze allemaal weg en dan kan ik lekker doorwerken. Ja, um, en, en de komend weekend moet je dus nog meer van die dingen maken. Wanneer ben je nou heel erg tevreden over wat je gemaakt hebt? Mm, nou, m, eigenlijk altijd. En waarom? Omdat we maken. Je kunt er als goudsmid eigenlijk alleen maar maken wat, wat, wat, wat, wat je min of meer zelf mooi vindt. Dus er komt nooit iets uit je handen wat wat je niet mooi vindt, want dat gaat niet, dat, dat, dat, dat gaat niet. Hoe kan dat nou? Je kan toch ook iets maken wat je niet mooi vindt, wat, wat net niet helemaal lekker loopt? Uh, lekker... Ja, we hebben oh. een tijd geleden voor, voor een, een architect die mijn huis heeft, uh, heeft uh, ontworpen. Um, die wilde, die had een heel speciaal ontwerp, maar dat had het ook perfect uitgewerkt. Met, met, met, met allemaal, ja wat zal ik zeggen, Als een ring waar een soort van, nou, een beetje een voorstelling te maken, een soort van flatgebouwen op stonden. Ja, om een beetje een indicatie te geven, allemaal. Allemaal rechte dingen, allemaal strakke dingen. Ja, er komt uit mijn handen komen geen, laten we zeggen, hoekige dingen. Um, wat wij maken, dat heeft eigenlijk altijd, ja dat heeft altijd ronde uh, prettige vormen. Yeah. En als je dan iets moet maken wat heel strak is, je hebt bijvoorbeeld van die, uh, je hebt het Vinse ontwerpers. En die maken allemaal van die sterke dingen. Ja, als er dan iemand bij in de winkel komt... of een juwelier die zegt... ja, ik heb een klant die wil dat en dat gemaakt hebben. Er, er, er komt geen liefde in. Je kunt er geen liefde in stoppen. En als je er geen liefde in kunt stoppen... dan... ja... dan wordt het niks. Dan ja. wordt, het, wordt het niet goed. Maar dan doe je het wel? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, dat, dat gaat gewoon niet lukken. Voor de architect heb ik het wel gedaan. En waarom omdat hij had het zo perfect uitgewerkt dat er kon gewoon niks meer misgaat. misgaan. Ja. Met andere woorden, dan maak je iets zeg maar, van een perfecte tekening af. Dus dan, ja, dan wordt het gewoon zoals hij dat exact wil. Maar zodra het een beetje een ontwerp is... en we zeggen, ja, ik vind het een beetje die kant op... dan moet je liefde in gaan stoppen om het te maken. Ik hoorde iemand zeggen, uh, het, het ontstaat onder je handen. Jan, ja. ik ken Jan van huis ken ik ook. Uh, Jan zegt ook, het ontstaat onder je handen. Ja. En dat klopt. Het, het, je bent bezig en dan denk je, ja, als ik het dan zo doe, is het nog mooier. Ja. En, dus dus er, komt, er komt liefde, er zit liefde in je werk. Met andere woorden, je kunt alleen maar dingen maken die je zelf mooi vindt. Ja. Nou, Anders gaat het niet. Goed om te horen. <laughs> Ja, leuk hè. Maar ik hou ontzettend van mijn vak. En ik blijf dit gewoon doen totdat ik de dood ben neerval. Nou, ja, laten we hopen dat het nog even duurt. Dan. Dat ja, je, dat, dat je... moet nog heel lang duren. Dat je nog veel liefde in de sieraden kan stoppen. Ja, dankjewel. Rob, dankjewel. En uh, nou, sterkte met uh, de drukte dit weekend dan? Ja, het zal, het zal, ik denk dat ik om, om een uur of twee heb ik het alarm gezet. Uh, dan moet ik eruit eigenlijk. Dus, nou. Om twee uur moet je eruit? Ja, nou, dat ik heb het alarm weer. Je moet het alarm... Nou, dan moeten die, die, die dingen moeten eruit. Die, die uh, oorstekers moeten eruit. Ja, ja, die ga ik. Ik loop hier weer naar het potje. Want... Ja. Nou, het kan niet meer daarvoor. Want goud is een edelmetaal. En dat betekent dat het niet kan roesten. Gelukkig maar. <lacht> ik hoop dat, uh, dat uh, mensen allemaal uh, positiever reageren op, op wat je gemaakt hebt. En bedankt voor het bellen op. Dank je wel. Graag gedaan. Het beste. <lacht> Doei. Okay, hey. hey. Er zijn uh, ondertussen ook veel mailtjes binnengekomen, bijvoorbeeld van Suzanne, zie ik hier, ja. Uh, afgelopen september ben ik getrouwd. Helaas is mijn moeder zeven jaar geleden overleden. In gesprek met mijn vader en aanstaande kwamen wij op het idee... om te trouwen met de ringen waarmee mijn ouders getrouwd zijn. Zo gezegd, zo gedaan. En Het was een heel mooi symbool om mijn moeder op deze mooie manier... toch een beetje erbij te hebben. Groeten van Suzanne, kan ik me goed voorstellen. Nou is er weer een foto van Gilbert Rings, maar, maar er staat nog steeds niks bij. Dus ja... Het is, het is een dia... Oh, ik kan erop klikken. <laughs> Diavoorstelling afspelen. Misschien krijg Ja, maar We hebben geen geluid erbij. Hè? Misschien zit er wel... Even kijken. Ja, het is een zwaan. Hij, ik denk dat hij het zelf gemaakt heeft. Een zwaan. Een heel groot zilveren voorwerp. Maar de, het is gewoon één dia volgens mij. Anders duurt het te lang voor mij. Uh, even kijken. Het is in ieder geval een mooie grote zwaan. Nou ben ik wel al die andere mailtjes kwijt. Eh... Uh, Postvak in. Oh jee. Nou, we gaan even muziek Ik ben. Ik, kan... ik heb hier. Er komen allemaal schermpjes op. Ik word hier nerveus van. Laten we even wat muziek gaan draaien. Dan ga ik zo meteen in een soepele stijl alle mailtjes die binnengekomen zijn aan u voorlezen. Lost all my senses and all my tears I traded it for something new Something without Van Miss Montreal. Dit uh, is een, een nummer dat deze maand is uitgekomen. I know I will be fine this year. Um, ja, ik noem ze nog even waar we het over hebben. Uh, over dierbare voorwerpen die u misschien in huis heeft, ooit gekregen heeft van iemand, of die u heeft weggegeven of gemaakt heeft voor iemand. 0800 121, als u wilt bellen. Kazaluna ncv.nl als u wilt mailen. En twitteren kan naar hashtag Casaluna... Hallo Kazaluna, toen ik mijn plechtige communie zou doen... zo'n 48 jaar geleden ging ik met mijn moeder naar de juwelier. Deze stond in een witte jas, heel belangrijk te wezen. Mijn moeder deed het woord, we kwamen voor oorbellen... en het moest een speciale zijn. Zo, jonge dame, sprak de witgejaste juwelier. Heeft u gaatjes? Jawel, sprak ik, maar niet in mijn oren. Mijn moeder schrok ontzettend van dit antwoord. De juwelier schaapte zijn keel en mijn moeder gaf me voor de schrik... een enorme draai in mijn oren, waardoor de juwelier niet wist waar hij moest kijken... Wij vluchten de juwelierszaak uit en de oorbellen. Heel speciaal heb ik nooit gekregen. Ellie Tewen was dat. Dan gaan we naar een mailtje van James. Die schrijft Goedenacht Klaas... Mijn opa was meubelmaker en had twee gouden horloges. Eentje voor in huis en een ander voor in de werkplaats. Als ik als kind bij mijn opa en oma logeerde en ik mocht helpen in de werkplaats... helpen tussen aanhalingstekens, dus misschien hielp het niet zo heel veel... dan deed hij altijd zijn nette horloge af. En het iets wat bekraste horloge deed hij om. Aan dat horloge zitten voor mij dus ook de leukste herinneringen aan mijn opa. En ik ben ook heel blij dat ik na zijn dood juist dat horloge heb gekregen. Helaas is het nu gestopt met lopen, maar ik wil het niet laten restaureren... omdat ik bang ben dat dan al die mooie momenten van mij en mijn opa worden weggepoetst. Wat een mooi mailtje van James. Dan een hele bijzondere. Suipen en vreten. Er wordt gezegd dat ik hier te veel zuip en te veel vreten. Ik heb nog geen druppel alcohol op. En ik... Chips. Nou, nou, nou Helemaal niet waar. En het is iemand die trouwens een speciaal mailadres voor ons heeft aangemaakt... en zijn naam niet durft te noemen. Maar ik vind het een grote eer dat dat die moeite genomen is in ieder geval. Um, sieraden met herinneringen... Beste Klaas, als kind was ik al gek op het zilveren vulpotlood van mijn moeder. Ze beloofde dat die later voor mij bestemd was. Vijftig jaar geleden kreeg ik van mijn ouders een klein zilveren vulpotloodje... van zo'n acht centimeter lengte met een blauw kwastje aan het eind. Die nam ik altijd mee naar school en daar ben ik het ook kwijtgeraakt. In het tekenlokaal van de meisjes HBS in Leeuwarden. Sindsdien ben ik dit soort vulpotloodjes gaan sparen. Het potlood van mijn moeder is helaas in het verzorgingstehuis Tabita in Amsterdam verdwenen. Uh, we krijgen de vriendelijke groet van Margriet. En dan hebben we er nog een, Er wordt lekker gemaild. Beste Klaas. Uh, op avond 1975 hebben mijn vrouw en ik in Nesamim, in uh, Israël... zo'n grote uh, kibboets is dat, verkering gekregen. In 1977 zijn we getrouwd. Onze huwelijksdag is natuurlijk belangrijker voor ons. Maar zelf hecht ik veel meer aan het moment uh, in de tijd waarop we verkering kregen. Om dat moment te blijven gedenken, geef ik Marianne elk jaar op 31 december een sieraad. Niet om te imponeren, maar mijn bewondering te tonen aan een bewonderenswaardige vrouw. goed van Douwe. Lauke. Dat waren de mailtjes voorlopig. Uh, er is echt iemand. Uh, mooi hoor, over zilversmeden Met allemaal leuke bellers. Uh, Gert-Jan, uh, die heeft het over. een spaarpot uh, van zijn overleden oma. Er zit geen geld meer in, maar houdt voor mij heel veel waarde. En dan hebben wij. wauw. Uh, een zilveren ring is wat mij met Daantje verbonden houdt, zeker nu we zo ver van elkaar zijn, maar toch samen naar Casaluna luisteren. Dat is ook mooi, het is een romantisch En dan denk ik dat dat wel een beetje de relevante tweets waren op dit moment. Ja, dat is wel zo. Dan gaan we naar de telefoon, Martijn. Goedenavond, ben Martijn. Hallo. Hi. Ja, nou, ik hoorde je item. Normaal luister ik ook altijd naar het eerste uur, maar ja, door mijn werk was ik niet in de gelegenheid om naar het eerste uur te luisteren. Dus uh, nou, dan reageer ik mooi, mooi in het tweede uur. Ja, heel goed nou, Over die sieraden. Ja. Maar, ik, ik heb er niet zo heel veel mee, ja, dat ik wel uh, een mooie armband van mijn uh, vrouw eens een keer heb gekregen en een leuke ring en zo. Maar ja. En, uh, ja, zes jaar geleden overleed mijn opa. Ja. En uh, mijn opa was wel echt een uh, vaderfiguur voor mij. Uh, die deed dingen met mij die mijn eigen vader dan weer niet zou doen. Zoals, ja, uh, leren checkies draaien en biertje drinken <laughs> Met de autoleren rijden als je veel te jong bent. En uh, nou, dat soort gekkigheid allemaal. allemaal. Yeah. Maar goed, uh, ja, ik was daar als kind uh, elk weekend bijna te vinden. En in tegenstelling tot alle andere kleinkinderen die daar, ja, ja stukken minder vaak kwamen. In ieder geval, ik was wel. Kijk, uh, ja, was zijn oogappeltje. En hij was voor mij ook een soort van beste vriend eigenlijk. Uh. Yeah. Nou, en uh, ja, hij stierf. En uh, hij heeft altijd gezegd: van, Nou, ik wil niet begraven worden. Want hier uh, kom mij nou opzoeken. Die oude lul, daar heb je niks aan. En. Uh, ik wil graag gecremeerd worden en mijn as wil ik graag een bepaalde locatie uitgestrooid hebben en uh, klaar. Ja. Yeah. Maar goed, het was voor mij uh, ja wel uh, moeilijk, want ik wilde wel een plek hebben om hem uh, ja aan te kunnen herinneren zeg maar wie hij was. En uh, kijk, hij zit in in gedachten bij je. Maar ja, als je dan geen plek hebt waar je naartoe kan, dan ja, het is meteen zo van uh, ja, dat ben je meteen kwijt. Ja. Yeah. Nou, toen heb ik met mijn oma uh, die nog leefde en nog steeds leeft en mijn moeder op het idee gekomen om een uh, ring te laten maken. Door een goudsmit en daar zijn as in te laten verwerken, dat het oh. toch altijd bij me was. Ja. Yeah. Dus dat uh, hebben we laten doen en hebben we nou gewoon een speciale ring laten maken en in de kast van de ring, het is een, niet echt een zegelzing, maar wel een brede gouden ring. Ja. Yeah. En in de kast van de ring hebben ze dus het as erin gezet en vervolgens weer met goud weer dichtgemaakt. En dan met zo'n schitterend diamantje als teken van ja, dat, dat je hem altijd nog ziet schitteren, weet je wel. dus... Uh, Zodoende, uh, ja, heb ik nou een ring en ik heb hem nu al zes jaar. En, uh, ja, het voelt ook, ook echt alsof hij bij is. Ik ben onlangs vader geworden. En ja, ik, ik, ik droom ook heel realistisch over hem en zo. Dus het voelt echt alsof hij er nog is. Heb je hem altijd ik, om? Met, ik, ik, ik doe hem nooit af, zelfs niet met douchen, met werken. Ik, ik laat hem altijd om. Dit wel uh, dat ik in Amerika bij de grenscontrole dat hij wel af moest. Ja. Uh, toen moest er zeet bij komen, maar voor de rest. Uh, heb ik hem nooit afgehad. Uh. Oh, je krijgt hem ook nauwelijks meer af dus? Nou ja, hij, ik, het grappige is, hij zit vrij losjes ook om mijn vinger heen. Maar om hem over de knokkel heen te krijgen, dat, uh, ja, dat gaat niet zo makkelijk. Uh. Okay. Maar goed, hij, hij zit nog wel uh, ja, gewoon goed. En uh, ja, ik, dus, zijn geboortedatum en zijn overlijdingsdatum, dat zit in de binnenkant erin weer. Met zijn naam. Dus met zijn roepnaam. Dus ja, dat is wel uh, ja, heel bijzonder. En uh, hij leeft niet meer, maar... Uh, ik woon wel in de regio waar hij altijd gewoond heeft. Ik, ja. ik kom uit de Randstad, maar ik ben later besloten om dan zelf ook naar de Betuwe toe te verhuizen. Omdat ja, daar toch de mooiste herinneringen uit mijn jeugd liggen. En ik woon er nog steeds. En ik werk ook in de Betuwe. Dus ja, het is toch wel uh, de, de rode draad in mijn leven geweest. En dat hij dan nog bij me is, terwijl hij er eigenlijk niet meer is, ja, dat is wel heel bijzonder. Uh, ja, en hoe heet de opa? Opa Koos. Koos. Ja, dus uh, ja, dat was zijn hoek. Hij heet eigenlijk koos. Maar uh, ja, voor mij was dat een open koos. Dus ja, uh, dat staat er ook in. Ja, En dat, uh, hij heeft jou leren autorijden. dat doe je nog steeds zo te horen. Ja, ik ben ook beroepschauffeur. Ik ben, ja, ik, dat klopt. Ja, ik ben uh, ik heb het ja, dat autorijden was 13, uh, 13 jaar, toen kon ik al in zijn BMW rondje rijden, zeg maar. <laughs> en uh, nou, ik heb al een rijwijs gehaald, is een vrachtwagen En, uh, Maar mijn droom was altijd uh, buschauffeur, dus dat ben ik ook geworden ook. Dus uh, reden? hele dag ging Utrecht uh, ook uh, op de weg, dus... Ja, leuk. Ja, hey. ja nu niet, maar uh, nu ben ik op weg naar huis. En nog even, want jij hebt toen een ring met de as van opa. En jouw, jouw oma en moeder waren daarbij betrokken, maar die hebben zelf geen ring? Nee, die hebben zelf niks. Die, uh, nee, die, uh, omdat ik had echt een unieke band met hem. En uh, ja, ze, zij vonden het zelf... Ja, ik weet niet, ik heb ook nooit echt eigenlijk gevraagd waarom zij dat niet wilden, maar... Ja, die vonden het toch wel dat ik een unieke plaats had. En ik heb als ene ik dus zijn as uh, in de ring laten maken. En ja, daar ben ik ook wel trots op. Uh, niet dat ik het een ander misgun of zo, maar ik vind het wel bijzonder. Uh... Ja. En, en, ik, ja. en je bent getrouwd, zei je? Nee, ik ben niet getrouwd, oh. maar ik heb een hele lange relatie en... een uh... En een kindje samen. Dus, ja, ja, dat zei je. Ja, net toen heb ik zelf die conclusie getrokken. Maar dat, ik ben zelf ook niet getrouwd, ik heb ook een kind. Dus het is een beetje raar dat ik die conclusie. Ja, dat trek. maakt niks uit, hè. Maar ja, we willen wel trouwen. Ja. We maar ja, dat. Dat, dat, dat <laughs> willen we niet bij de gemeente voor negen uur. Dus dat kost geld allemaal, hè. Ja, precies. Maar even één ding. Heeft, zij, heeft jouw vriendin je opa gekend? Nee, die heeft ze nooit gekend. Dat is, ja, dat is wel jammer. Maar ze kent mijn oma wel heel goed. En uh, ja, dus dat is wel heel jammer. Dat heb ik altijd wel... Dat, dat denk ik ook vaak aan... Wat zou dat fantastisch geweest zijn als hij... Ja, zijn achterkleinkind kon leren kennen. En uh, ja. mijn uh, vriendin zou uh, kunnen leren kennen. Dat is helaas, uh, ja... Helaas niet, maar goed, uh, ja... Je kan wel eens hebben in het leven. Dus uh, ja. ik ben al lang blij dat ik hem... Uh, ja, tot mijn achttiende uh, gewoon uh, als opa heb uh, gehad. Ja. En uh, dat ik uh, gewoon met mijn volle verstand van heb van hem en van elkaar hebben kunnen genieten, snap je? Ja. Ik, als je jong bent, uh, je bent een jaar of acht, negen en je opa overlijdt, dan, ja, dan verwerk je het makkelijker, denk ik, dan als je wat ouder bent. En dan, dan leer je elkaar ook wat meer uh, op karakteristieke wijze kennen, weet ja. je wel? Hoe die je bent. En uh, hij is mij ook wel echt uh, wel gevormd, hoor. Ja, ja het dus, is me uh, duidelijk. En je hebt die mooie ring. Martijn, ik dank je wel voor het bellen. Ja, ja, veel succes met je uitzending nog op zeven minuutjes. En, ja, precies. Eh, wel pijn, hè? Goeie reis nog, hè? Ja, jij ook. Eh, Dank je wel. Doeg. Hi. Een mailtje van Ria... Um, die schrijft: 17 jaar geleden overleed mijn man, 53 jaar oud. Omdat mijn trouwring precies in de zijne paste, viel deze schuin over de mijne heen. Uiteindelijk vond ik een goudsmid die de twee ringen op die manier voor mij wilde hervormen. Voor mij werd dit sieraad door het leven zelf ontworpen. En symboliseert het de 33 jaren dat ik het leven met mijn man mocht delen. Fijne uitzending weer, goed van Ria. Uh, dat was de mail. Dan gaan we naar Therese, volgens mij de eerste vrouwelijke beller. Ja, ja. ja. Dat... Leuk, goede avond. En ook meteen de laatste beller schat ik zo in. Goedenavond. Dag Klaas, ik heb een hele leuke ervaring. Uh, vroeger dan moesten. Uh, ik ben een kind van vlak na de oorlog. Ja. En uh, toen werd er bij ons thuis werd alle knopen bewaard. Want dat was niet betaalbaar. Dus je moest zuinig zijn met alles wat je had. Ja. Goed, dus op een gegeven moment. Uh, daar is bij ons een huis van de knopendoos, en daar zaten we dikwijls mee te spelen. En uh, op een gegeven moment, dat denk ik dat zal er altijd wel ingelegen hebben, wat ik nog nooit gezien had, maar goed. Op een gegeven moment ging mijn moeder naar het uh, verzorgingshuis, en toen moest die kast van haar die moest leeggeruimd worden, en toen kwam die knopendoos tevoorschijn. Ik denk, nou ja, laat ik hem maar meenemen, ik doe ook een beetje naaien. <lacht> en toen ik al die knopen sorteren, en toen kwam er een zwarte brosje tevoorschijn. Nou, die was hartstikke zwart. Ja. Yeah. En, uh, nou, ik zag eigenlijk al gelijk... dat het toch wel wat bijzonders was. En het was een soort... Uh, ja, het is een soort... Uh, narcis uit het voorjaar, hè? Zoals yeah. je op de keukenhof ziet. Zoiets dergelijks was het. Ja. Yeah. Ik denk dat het was hartstikke zwart. En ik denk, wat is dat nou? <coughs> een brosje in de knopendoos... <laughs> Dus toen ben ik naar de juwelier gegaan. En ik zeg tegen hem. Kan ik zeg, wat, wat, uh, wat is dat? Dat lijkt me wel een broche. Nou, zegt hij. Die is ook al in geen honderd jaar schoongemaakt. En uh, toen heb ik hem bij hem achtergelaten. En hij heeft hem schoongemaakt. En daar kwam er toch een mooie zilveren broche vandaan. Dat yeah. je dan zegt, nou, hij glom. En. Toen ze zegt die man tegen mij, hoe komt u daaraan? Ik zei, ja, weet ik niet. Ik zeg die lag aan de knopendoos van mijn moeder. dan meen u niet, zegt hij. Goed, dus ik naar mijn moeder toe met die opgepoetste broche. En toen zeg ik tegen haar, weet u dat die uh, broche in de knopendoos lag? Nou, zegt ze, ik wist van dat hele bestaan niet van dat ding. Ik zeg, hoe kan dat nou? En toen zegt ze, nou, die zal wel van mijn moeder zijn. Nou was mijn oma... Ja. Mijn oma. Ja. Oma, dat was een uh, Hongaarse. Ja. En die is vlak voor de oorlog is die naar Holland gekomen. Omdat daar in, in Hongarije uh, ja, de Jodenvervolgingen waren en al die toestanden. En uh, nou ja, ze wilde dus in Holland zijn bij de dochter en de kleinkinderen enzovoort, enzovoort. En ja. die piraten van haar, ja, daar hebben wij kennelijk mee gespeeld. Mijn moeder heeft daar ook. Nou ja, misschien ook door alle toestanden geen waarde aangeven. Terence, even tussendoor. We hebben nog een minuutje ongeveer. En, uh, Nou, in ieder geval. Uh, toen ik dus wist dat die van mijn oma was. Mijn oma, die kwam uiteindelijk. Haar familie, die kwam uiteindelijk uit Neurenberg. Ja. Toen heb ik een vakantie gewaagd aan Neurenberg. Toen ben ik dat helemaal uit gaan zoeken. En wat bleek dat mijn familie. Uh, in 1640, tot zover heb ik het terug kunnen vinden, die waren sier. Nou, een scheibensier, dat is een heel oud beroep. Dat was dus een zilversmid Ja. Die uh, maakte eerst van uh, zilverplaat, maakten ze draden, een filigren, en daar maakten ze die broodjes van. En die hebben dat gemaakt? I iemand die in de familie? Dat en ik... toen, ik had dus die broche, had ik ook meegenomen naar uh, Nuremberg. En ja? toen ben ik met die mevrouw van het archief ben ik naar een zilversmid geweest. En die man die heeft mij dus keurig uitgelegd. Wat, dat, wat die broche was. Ja, dat moeten we tot een andere keer bewaren... want ik moet er nu uh, een eind aan maken. Nou, maar, nou ja, goed. <laughs> um, ik was toch heel leuk en uh, ik ga toch eens een keer naar Schoonhoven... om naar die zilver -Smit. Die heb ik er net gehoord. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik, ik ga je bedanken nu... want ik moet even het antwoordapparaat gaan inspreken. Dankjewel, hè, Therese. Dag, groetjes, dag. Goeienacht. Ja, het is een beetje onaardig, maar... de tijd, de klok, is onvermiddellijk. Uh, maandag uh, praat Mieke van der Weij hier in Caseluna... met uh, impresario van klassieke artiesten Theo van der Boogaard... Hij is de man die hele grote klassieke zangers als Thomas Quasthoff, Cecilia Bartoli of Nana Netrepko naar Nederland heeft gehaald. Een gesprek over gaasjes, ego's, nieuw talent, concerten... zonder subsidie en de ziel van de zanger. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Mieke, jouw gast Theo van den Boogaert... heeft vele beroemde klassieke zangers en zangeressen naar Nederland gehaald. Hij heeft heel wat prachtige stemmen gehoord dus in zijn leven. Ik ben benieuwd of hij zich nog de eerste keer... of nou, laten we zeggen één van de eerste keren kan herinneren... dat hij echt geraakt werd door een zangstem. Waar was hij toen en wat gebeurde er? Ik wens jullie een hele goede nacht. Maak er een mooi gesprek van. Goed, dat was Casaluna voor uh, vannacht. En dan zeg ik meestal, nu komt Nora eraan met nachtvluchten, vluchten in het verleden. Maar dat is deze keer niet zo. Want van 2 tot 7 uur is hier straks uh, de humanistische omroep. Met uh, hoe word ik wakker in één nacht. Wim Brands ontvangt rechtstreeks vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam... de filosofen Stiniënse, René Ten Bos, Ger Groot en René Gude. Ik wens u heel veel plezier met die uitzending. Ik dank u wel voor het luisteren naar Kaatsaluna. Alle twitteraars, alle mailers en alle bellers ook natuurlijk. En uh, ja, ik zou zeggen, veel plezier maandag bij Mieke. En vrijdag, dan ben ik er zelf weer. Goed weekend, slaap lekker en tot later.